Hartelijk welkom bij de tiende en alweer laatste aflevering van deze serie Eindtijd en Profetie. We gaan het hebben over de vervangingsleer Jan van Banneveld, ook heel hartelijk welkom. Dank u. Maar we hadden nog iets liggen uit de vorige aflevering. Dat ging over het Vrederijk. Wat zou je daar nog over willen zeggen? Ja, dat is drie afleveringen. Ja, dat gaan we niet doen. Want... Nee, we zullen het kort maken. Dan krijgen we bonussen. We hebben het Vrederijk hebben we natuurlijk in openbaring 20... ...waar duidelijk gesproken wordt over mm -hmm. duizendjarig rijk. Ja. En voor sommigen uh, mag het alles betekenen een halve duizend jaar. Ja. Het mag de eeuwigheid zijn, mm -hmm. het mag uh, tien jaar zijn of honderd ja, jaar. Ja, ja, ja. Maar zodra je over duizendjarig rijk spreekt, dan ben je een ketter. Wat, uh, waarom? Ja, dat hangt allemaal eigenlijk ook samen met de vervangingstheologie. Ja. Want zodra je de Bijbel zoveel mogelijk letterlijk neemt wat er staat... ...als mm -hmm. God zegt duizend jaar, dan is het duizend jaar... Ja. Dan, Hetzelfde als die zeven dagen. Ja. Hij is een, met de hij is een ja, ja. schepping. Maar ook als God over Israël spreekt, dan heeft hij het over Israël. Heeft hij niet over een geestelijk Israël. Nee. Of over weet ik veel wat, maar dan heeft hij over gewoon het volk Israël. de ja. Twaalf stammen of tien stammen of Juda. Mm -hmm. Dan heeft hij het over Juda. Ja. Ja. Dat moet je ook letterlijk nemen. Ja. Dus duizend jaar is duizend jaar. En duizend jaar is duizend jaar rijk. Ja. En wat zal er dan in die laatste dagen geschieden? In Isaiah 2 het wordt ook nog eens een keer gehaald, herhaald in Micha 4. Daar mm -hmm. staat dit. De berg van het huis des heren zal vaststaan als de hoogte der bergen. Ja. In al die tijd, van die eindtijd, zullen vreselijke aardbevingen plaatsvinden. En waarschijnlijk zal die berg van het huis des heren, dus de tempelberg in Jeruzalem... Mm -hmm. waar nu die uh, islamitische onheiligdommen staan... Ja. Niet? Uh, die zal verheven zijn boven de heuvels. En alle volken zullen erheen stromen. En vele naties zullen zeggen, kom, laten we opgaan naar de berg des Heren. Naar het huis van de God van Jacob. Opdat hij ons leerde aangaande zijn wegen. En opdat wij zijn paden bewandelen. Ja. Dus de mensen zeggen, nou onze eigen paden hebben nergens geleid ja. Alleen maar tot de revolutie. En alle ismers zijn, uh, ja. zijn eigenlijk doodgegaan. Ze zijn weg. Ja. En, en alle afgodendienst en, en veel zonden nee, wij moeten leren ja. we gaan in godspaden wandelen want uit Sion zal de wet uitgaan en het woord des Heer uit Jeruzalem dat is een kerntekst uit de Bijbel ja. waar zal, wat zal daarvan uitgaan? de Torah, de wet van mm -hmm. God die blijft ja. en waar vandaan? uit Sion Sion mm -hmm. heeft drie betekenissen natuurlijk hè. weet, als je in Jeruzalem geweest bent dan is de berg Sion die ligt iets buiten de ommuurde om stad dat klopt Later is het begrip Sion overgegaan naar het tempelplein, omdat de tempel daar stond, de ja. tempel van Salomo, mm -hmm. en op het paleis van de koning daar stond. Ja. Later is Sion uit, uh, overgegaan op het uh, begrip de inwoners van Jeruzalem, Sion, okay. de dochters van Sion. Dochters ja, van Sion ja. Ja, ja, ja, en nog later is het begrip Sion uitgegaan over het hele land en het hele volk Israël. Mm -hmm. O, Zion staat er zo ja. vaak als Israël bedoeld wordt. Ja, daarom uh, ook het Zionisme. Ja. En dan heb je het over het Zionisme in deze tijd. Ja. En dan heb je over... Het wordt de, niet altijd positief ervaren. Nee, dat, uh, ja. vooral door de mensen van de vervangingsleer wordt het dan de goddeloze Zionisten. Ja. En uh, de mensen van de Palestijnse bevrijdingstheologie, die noemen dat het grootste gevaar voor de wereldsvrede. Ja, ja. Nou, dan zit je, op een, je zit op een goed spoor als je zo uitgescholden wordt. Ja, maar nou het heeft te maken met, Zion, Zionisme heeft alles te maken met de plek Sion. Ja. ja. Dat, en dat, dat die heeft... gewoon altijd in de Bijbel genoemd wordt. Ja, tuurlijk. Ja. Nou ja, dus die wet zal uit Sion uitgaan en het woord van de Heer uit Jeruzalem. Jeruzalem, wat je de vorige keer ook zei, hoofdstad van de wereld. Ja. En daarom is die Islam dol op Jeruzalem, Al-Quds, want dat is volgens hun eschatologie, hun eindtijdleer, wordt dat de hoofdstad van de Mahdi. Ja. Hun eigen Messias En daarom wil de paus er zitten Want hij is tenslotte daar de plaatsverzanger van Christus Ja, ze zitten er allemaal Al die zeg maar, de wereldreligies zijn eigenlijk al vertegenwoordigd Ja, je hebt uh, die, die uh, Koptische kerk die, die Maar ook, ook die hindoe-tempel die ja. er staat ja. en, uh, en ook, ook de, Er was een autoriteit Van de wereld Nee, niet de wereld had van kerken Maar van Verenigde Naties mm -hmm. Die zei, wat mekkeren jullie toch over Jeruzalem, dat wordt straks onze hoofdstad. Ja. En daar zijn ze ook nu weer voor bezig. In ja. het allernieuwste vredesplan ja. moet Jeruzalem een internationale stad worden. Alles mag met Jeruzalem als het maar niet bij Israël hoort. Ja, precies. Ja. En, en niks mag met Jeruzalem ja. alleen bij Israël horen, zegt ja. de Heere God. En is het terecht dat uh, we vasthouden aan één, één ongedeelde stad? Ja, ja. natuurlijk. Ze hebben die joden daar gelijk aan. Ja. Uh, ook om praktische redenen. Je hoeft er mm -hmm. niet eens de Bijbel bij te halen. Want Jeruzalem is alleen maar vrij geweest onder, onder Israël, ja. onder Jordanië. Maar ja, het frappante is natuurlijk ook dat als we het over Jeruzalem hebben, dat zowel Arabieren en Joden daar gewoon naast elkaar werken. Ja, maar het, dat moet kunnen ook. Ja, maar dat kan ook. En dat kan op dit moment ja, wel, ja. ja, ja. Kijk, uh, Mahmoud, Mahmoud Abbas die is er heel duidelijk over. Hij wil de Westbank en Oost-Jeruzalem Joden vrij hebben. Ja. Dat zei, de, zei Hitler ook en dan wist iedereen wat hij bedoelde. Ja. Nou, dan zitten we vanuit die uh, uh, leer, vanuit die vervangingsleer, uh, toch wel heel dichtbij in de, in de tijd van, uh, die, die eraan aan, aan zit te komen natuurlijk. Hè? Met de ja, daarom, daarom is die vervangingsleer, uh, ik zal het even vertellen, want er zijn veel mensen die niet eens weten wat dat is. Nee, dat is duidelijk. De vervangingsleer zegt heel simpel, uh, de joden die hebben Christus afgewezen, hebben daarom hun status als godsuitverkoren volk verloren. En dat zijn wij geworden, ja. de grote wij. Ja. Uh, dat is de kerk geworden. De ja. kerk die is nu uh, gods volk, uh, gods uh -huh. eigen volk geworden. Ja. En die vervangingsleer is de oudste en meest gevaarlijke dwaalleer. Bart Repko, uh, die is van deze zender bekend. Ja. En Bart die zegt erover... Deze vervangingsleer heeft tot de grootste rampen... Bart, die kan de dingen nog wel eens wat sterk zeggen. Ja, hij zit er aardig, heeft, aardig neer. Ja. Zeg je? Hij zit er dingen aardig neer. Ja, ja, ja. Hij heeft tot de grootste rampen van onze geschiedenis geleid. Miljoenen joden werden gebaseerd op deze leer gemarteld en vermoord. Ja. Dat is erg. Ja. Ook het christelijk stilzwijgen en de niet zelden actieve collaboratie met Hitlers hitler regime heeft daar oorsprong in deze filosofie. Mm -hmm. De moord op de Joden deed er niet werkelijk toe. Hun uitverkiezing was immers overgegaan op de kerk. Ja. En er is een Joodse schrijver, en deze man die heet uh, Wilensky, en die heeft een boek geschreven, het is alleen maar in het Engels, Six Miljoen Crucifixions. Ja. En die loopt de vervangingsleer na van de oorsprong. En die begint al in het jaar 150 na Christus. Zo, ja. Toen zei al een vrome kerkvader, Justinus. Die zei al heel simpel tegen een Joodse gespreksgenoot: uh, Jullie geschriften zeggen zelf, oh sorry, ik zeg het verkeerd, onze geschriften. Ja, ja, ja, en, ja, ja, en dan ja, heb je ja, ja, al ja. iets wat ik dan in mijn boek noem: ja. de diefstal van de erfenis. Ja. Wat, wat van Israël was, dat wordt gestolen. Ja. En uh, er zijn anderen die dat ook, ik heb daar uh, een, een aantal citaten meegenomen uit een of ander boekje. Uh, de joden hebben Christus gekruisigd. Een andere vrome man, uh, Johannes Christostomos, die heeft gezegd, de synagoge is erger dan een bordeel, een tempel van demonen. Een plek Zo. waar de moordenaars van Christus samenkomen. Dan, daar zeg je nogal wat, hè? Ja, nou, ja. dat is... Uh, nog een andere. was pas 2, 290 na Christus. De Bijbel zegt zelf dat de Joden vervloekt zijn. De duivel is de vader van de Joden. Nou, en dat was allemaal scheldpartijen tegen de Joden. Hoewel die kerkvaders, dat moet je zeggen... Uh, naar mijn gevoel nog vromer waren dan ik. Ja. Dat waren mensen die hun ja. leven over hadden voor Christus. En ze gebruikten ook de Bijbel natuurlijk. En ze gebruikten de Bijbel. Ja. En dat is, dat is heel heel erg geworden. Ja. Maar die, op wat voor grond gebruikte zij de Bijbel dan om de vervangingsleer uh, helder te maken en, en te bewijzen? Dat doen ze op een hele slimme manier. Uh, zij pakken de oordelen van God over Israël. Mm -hmm. En de zegeningen over Israël, die, daar passen de kerk op toe. Ja. De hele oude statenvertaling met kanttekeningen. zei, hier staat Jeruzalem, maar lees de kerk. Oh ja. Hier staat Israël, maar lees de gemeente van Christus. Mm -hmm. Snap je? Ja. Zo werd alles wat goed en positief was op de kerk toegepast. En de oordelen werden op Israël toegepast. Precies. Ja. En er zit nog meer achter. Ja. Wat gebeurt er nog meer? Ze zien niet dat achter altijd als God over een oordeel spreekt. dat er onmiddellijk daarna een zegen van God komt. Mm -hmm. Zelfs de profeet Hosea, hè, die dan spreekt over Loami, dat ja, weet je wel, ja. niet mijn volk. Ja. en uh, die haalt dan onmiddellijk aan het eind. zegt hij ja, ze zijn wel mijn volk. Ja, precies. Ja. Het lijkt net alsof God niet van Israël af kan. Ja. Weet je wie de eerste was die erachter kwam? Nee. Mozes. Toen ze die zonde hadden begaan met ja, het gouden ja, ja, kalf. Ja, ja, ja, ja, en toen ja, was ja, God ja, zo boos en ja. hij zegt, Mozes, haal je familie bij elkaar en ga weg. Ja. Ik ga dat hele volk uitroeien. Hij ja. zegt Mozes tegen God, Heere God, dat kunt u niet maken. Ja. Waarom niet, zegt de Heere God, ik ben toch te almachtig, ik maak jou al tot een groot volk. Ja. Nee, zegt Mozes, wat zullen de Egyptenaren en de volken ja, zeggen? Ja. Die grote God zeker. Ja. En ...die heeft ze met geweld uit Egypte gevoerd... ...en weet nou niet wat hij aan moet met dat volk... Ja, ja. ...en heeft hij ze maar vernietigd in de woestijn... Ja, zegt de Heer de God Mozes, je hebt gelijk. Ja, Natuurlijk zegt de Heer, de, de, de God is de Almachtige natuurlijk. Ja. Maar zo gaat God met ons mensen om, snap ja, je? Ja, precies. En, en, en dat is nog precies hetzelfde. God blijft bij zijn roeping. en die blijft bij zijn benoeming als Israël van zijn, zijn ja. eigen volk. Zegt Paulus ook? Ja. De genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk. Hij ja. blijft bij zijn volk. Maar wat leert men dan nog verder vanuit de Bijbel? Um, ja, wat leert men dan vanuit de, de, de Bijbel? Eigenlijk verder niets meer. Men nee. haalt alleen maar die negatieve profetieën en negatieve oordelen van God ja. aan. Ze zeggen, ja. zij hebben bijvoorbeeld, een klein voorbeeld noemen. Zij zeggen, Israël heeft het verbond verbroken. Ja. Dat is ook zo, ze mm -hmm. hebben het Sinaï-verbond verbroken. Dus daarom... Is er geen verbond meer met Israël, want ze hebben het verbroken. Ja. En daarom uh, is het afgelopen met Israël. Ja, daarom precies. is de landbelofte geld niet meer, want het is verbroken. Ja, dan, dan, kun, je, dan kun je er zo dus makkelijk vanaf, Als je via die route gaat. Ja, tuurlijk. Dan heb je die landbelofte, die staat dan in de weg. Dan gaat die landbelofte is ook verdwenen. Ja. Maar God zegt. Ja, dan gaan wij kijken wat God ervan zegt. Ja. Laat ik een paar teksten ervan noemen, want dat is, zo frappant is dat. In Leviticus, ik meen hoofdstuk 26, ja. Daar zegt God dit. Maar zelfs ook, vers 44, Leviticus 26, vers 44. Maar ook zelfs wanneer zij in het land van hun vijanden zijn, versmaalt ik hen niet en heb ik geen afkeer van hen. Ja. Nee? Dus met andere woorden, de wereld versmaalt Israël. En die hebben lelijke dingen gezegd over de Joden en over Israël. Maar God niet. Nee, precies. Nee, ja. Nee. Ik zal hen, dat ik hem zou vernietigen... en dat ik mijn verbond met hen zou verbreken. Want ik ben de Heer hun God. Ja, precies. Ik ben God. Ja. God verbreekt zijn verbond niet. Ja. God is geen leugenaar. God is trouw. Dat is de belangrijkste eigenschap van God, is trouw. Ja. Maar ik zal hun ten goede gedenken... Het verbond met hun voorvaderen, Abraham de landbelofte. Precies, ja. Die ik voor de ogen van de volken uit het land Egypte heb geleid om hun tot een god te zijn. Ja, en, ik ben de Heer, en, de God. Nog eentje. Zij zeggen, het oude verbond is met Israël. En uh, dat is nu voorbij. God heeft een nieuw verbond met de kerk gesloten. Vorige week hebben we gesproken over Hebreeën 8, 6, 8. Ja. Met wie is een nieuw verbond gesloten? Ja. Met Juda en met Israël. Ja. Dat is ook Jeremia 31, vers 31. Ja, precies. Ja. En wij dan? Waar blijven wij dan? Ja, wij zijn geënt op die stam. Ja, maar nog duidelijker in de Everse brief zegt Paulus. Jullie heidenen waren vroeger veraf. Ja. Je had niks met de verbonden. Maar nu in Christus zijn jullie dichterbij gekomen. Ja. Ja. In Christus alleen. Ja. En onze visie op Israël brengt ons dichter bij de heer Jezus. Ja. Dat, is, dat is mooi, is dit, uh, Jan, de uh, Kingdom Now-theorie, onder andere? Ja, dat is onder andere ook de Kingdom Now. Die zingen van, wij zullen het Koninkrijk Gods wel eens even brengen hier op aarde. Ja, ja. Ja, en even, vaak in bescheidenere termen. Ja, ja. Maar ze denken dat het Koninkrijk Gods via de kerk moet komen. Ja. Niet? En, en uh, wij zullen de wereld vullen met Gods lof gaat dan met veel handgeklap en uh, veel halleluja groep gepaard. Mm -hmm. Maar de Bijbel die zegt. Hebben we net gelezen dat Jezaja 2 ja. uit Jeruzalem zal de wet uitgaan. En het woord van de Heer uit Sion. We draaien het dus om. Ze draaien, nou, ze draaien het naar, uh, naar de kerk toe. Ja. Nee, nog eentje. Ze hebben het ook vaak over de scheidbrief die God aan Israël gegeven ja. zou hebben. Dat lo ami, dat is niet mijn volk. Lo is niet in het Hebraeus en ami is mijn volk. He, dat dat niet meer Ami is, maar dat de kerklo Ami mijn, het, het volk gods geworden is. En dat, was, dat wordt over gesproken. Maar wat God zegt, zegt God in Isaiah 50, daar hebben ze het ook over die scheidbrief, mm -hmm. die zegt daar, ik zou bijna zeggen, een beetje boos, zo zegt de Heer. He? Altijd weer dat zo zegt de Heer. Ja. Je, je hoeft maar één bladje op te slaan. Die Rabbi Sousi had, had gelijk waar ja, hij ja, het vorige ja, ja, week over had. <laughs> zo zegt de ja. Heer. Waar is toch die scheidbrief van uw moeder. waarmee ik haar verstoten heb? Die scheidbrief die is er niet eens meer, zegt hij. Waar is die dan? En, en in Malachi, hebben we het mm -hmm. nog niet aangehaald in deze serie. Dus nee. daar moeten we weer nee, op ja, in, in Malachi hoofdstuk 2, daar nou zegt uh, de heren God. Die zegt in Malachi 2, zo'n kleine profe profeetje draait er gauw overheen. Malachi 2, uh, waar zit ik in vers? Welk vers moet ik nou gaan zitten? Ik moet even spieken. Uh, in Malachi 2, vers 16. Ik heb hem gevonden. Malachi 2, vers 16. Want, zegt de Heer, ik haat de echtscheiding, zegt de Heer uw God. Ja. Nee, God haat de echte scheiding. Dan zou hij zelf ook gaan scheiden. Dat ja, ja. Nee, kan toch niet? Nee, als, je, als je zelf zegt dat je het haat, dan kun je niet het nou, Dan kun je dat niet meer maken. <laughs> nee. Nee, en het is allemaal zo ontzettend doorzichtig. Ja. Uh, en vaak zeggen mensen van, de, dat ik nog, hoor, lees ik zelfs nu nog wel eens... Ze hebben Christus vermoord. Ja. En dat is in de middeleeuwen is dat natuurlijk ook uh, de grote ramp voor het Joodse volk geweest. Mm -hmm. He, jullie hebben Christus vermoord, jullie hebben Jezus vermoord. En terwijl Petrus de die beroemde uh, dichter van de Psalmen, en Peterus de zegt, zijn de Joden niet, zijn wij allemaal. Ja. We zijn allemaal schuldig aan de dood van de ja, nee, Jezus. Absoluut. Maar het klinkt wel allemaal heel mooi. Het, het klinkt verschrikkelijk mooi nee. en het is uh, vrij moeilijk te weerleggen, ja. omdat iedere tekst moet je dan weer een andere tekst tegenover zetten. Dan zou je kunnen zeggen, Jan, dat uh, uh, standaard eigenlijk dat als God in zijn woord A zegt, uh, dan gaat hij geen B zeggen op een andere plaats. Dus Gods woord gaat niet tegen zichzelf in. Is, is... Dat zeiden we net al over dat scheiden. Ja. Als God zegt, van luister, ik haat de scheiding dan kan het niet zo zijn dat hij ergens anders bedoelt... dat hij we zelf wel gaat scheiden. Ja, ja. Daarom is die vervangingstheologie is eigenlijk... Ik, zou, ik zeg het wel iets te sterk, want ik durf het niet... want onder die mensen zijn ook fijne kinderen gods... Ja. die de Heer Jezus van harte lief hebben. Ja. Nee? Maar eigenlijk is die godslastelijk. Ja. Ze maken van de trouwe god een ontrouwe god. Mm -hmm. Ze maken van een god die de echtscheiding haalt, haalt... een echtscheider. Ja. Ze maken... Het woord van God tot onwaar. De ja. beloften van God, die verdraaien ze. Mm -hmm. Dat is een verschrikkelijk ernstige zaak. Ja. En het einde van de vervangingstheologie... is de vervulling van de profetieën... die wij in onze tijd meemaken. Waar we al, al misschien wel twintig, dertig afleveringen over gehad hebben. Ja. He, dat, dat God nou eenmaal waar maakt wat hij in zijn woord zegt. Ja. Hij zegt is, het, is, is zeg maar zo'n vervangingstheologie dan ook niet... Een, ...een voorloper, een wegbereider... ...voor die wereldreligie? Uh, ik vrees van wel, ja. Juist omdat Israël ja, daar zo'n belangrijke rol in speelt. Ja, ja. Wij zeggen van ja, je moet focussen op Israël... ...maar uh, in de focus in de focussen niet op Israël... ...maar focussen op heel wat anders. Ja, maar zij zeggen dan... ...ja, maar jullie focussen op Israël... ...maar je moet je alleen maar op de Heer Jezus focussen. Ja. ja, dat klinkt dus heel mooi. Dat klinkt verschrikkelijk mooi. En ja. dat, daar durf je bijna niks tegen te zeggen... Ja. Want als je daar wel iets tegen zegt, nou, dan ben je bijna afgodisch bezig. En dan mm -hmm. krijg je zo de hele vervangingstheologie op je nek. Ja. Ja. Nee? Maar, dat is... En Paulus heeft het alleen maar over Christus. Ik wil niets anders weten dan Christus en die gekruisigd. Mm -hmm. Maar Paulus die besteedt wel in de Romeinen vier hoofdstukken aan Israël. Ja. Snap je? Het is niet of-of, maar het is... Wij richten ons op de Heer Jezus... En in zijn woord leidt hij ons ook naar, naar de zaken van Israël. En naar de vervulling van de profetie. Ja, en naar de, de eindtijd. De Jezus is natuurlijk zelf een Jood. En hij is zelf natuurlijk ook een Jood. Ja. En hij is heen gegaan als koning der Joden. Ja, ja. En hij komt terug als koning van Israël. Ja, ja, ja zeker. Ja, nou ja, dat is... Uh... Dus dat, dat maakt, zeg maar, uh, voor mensen die uh, het woord van God niet goed kennen... maakt het heel plausibel om die vervangingsleer te... Ik... Geloven. Ja, ik krijg daar ook vaak veel vragen ja. over. Dat is uh, erg moeilijk. Ja. Want ik vind het zelf, eigenlijk als ze zo zeggen, je moet je alleen maar op de Heer Jezus concentreren en jullie altijd maar met je Israël, nee, vind ik dat ze daar de naam van de Heer misbruiken. Hmm. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken. Nou, dat, dat zijn ze nu mee bezig. Hmm. Omdat ze de naam van de Heer Jezus, en je concentreren op hem, wat op zich goed is, ja. want niemand anders dan Jezus, dat, dat, dat dan ben ik ook mee eens. Ja. Maar, de Bijbel spreekt over Israël. Paulus is erover bezig. Ja. Paulus, in de Romeinenbrief, in de Galatenbrief, in de Efezebrief. laat hij ons zien wie, uh, wie, uh, wie Israël is, ja, en hoe wij precies. gerelateerd zijn ja. aan Israël. En zelfs de ...openbaring. Het nieuwe Jeruzalem is een en al Israël. Absoluut. Ja, ja, de ja. fundamenten zijn de twaalf apostelen. Ja. Allemaal Israëlieten. Ja. De poorten zijn allemaal van een edelsteen... ...met twaalf poorten hebben ze... Mm -hmm. ...maar allemaal namen van de stammen van Israël op staan? Ja. En ook door heel openbaringen heen... ...speelt Israël ook nog een belangrijke rol. We hebben ja. dat in de, vorige, in de vorige uitzending gezien. Wie gaan er vervolgd worden... Bijbelgetrouwe christenen ja, en, en Israël. Ja. Omdat God nog een plan heeft met Israël. En God gaat niet van zijn plan af. Ja. Daarom zegt Paulus ook aan het einde van de Romeinenbrief. Van mm -hmm. Romeinen 11. Als hij in de gaten heeft waarom dat allemaal zo moet gaan over Israël. Als het hem geopenbaard is. Zegt hij iets, iets, iets eigenlijk iets wat wel erg ontroerend is ook. Hij zegt uh, in, vers 5, in vers 33... ...heeft hij uitgelegd het geheim van de verhouding van Israël... ...waar ja. we het over gehad hebben. Hij heeft uitgelegd dat ze vijanden van het evangelie zijn om onzend wil. Mm -hmm. En dan zegt hij... ...o diepte van rijkdom, van wijsheid en kennis van God... ...hoe ondoorgrondelijk zijn zijn beschikkingen... ...en hoe onnaspeurlijk zijn zijn wegen. Ja. En, ja. en daar mogen we zoiets van zien... ...en dat mogen we iets zo doorgeven aan, aan de mensen... Israël is en blijft Gods volk. En het blijft wie Israël zegent, zal door God gezegend worden. Israël blijft een toetssteen voor Gods zegen voor alle volken. En Israël blijft Gods uitverkoren, Gods geliefde volk. Ja, ja en, en, en bepaalde dingen zijn gewoon ondergrondelijk. natuurlijk. Ja, uh, Ook in je eigen leven. <laughs> Ook in ons eigen leven. En in het leven van veel mensen die allerlei vragen hebben over de weg die God gaat, is natuurlijk wel heel... Tuurlijk. Heel, heel bijzonder soms ook en soms ook moeilijk te begrijpen. Ja, ja. Um, ik weet niet meer precies waar het staat, maar ergens in het Oude Testament staat een tekst... Um, die zegt dat uh, de ondergrondelijke dingen zijn voor God. Uh, niet voor de wijze, maar voor God. Uh, ja, en, uh, en de openbare dingen zijn voor ons. En de openbare dingen zijn voor ons. En dat is wel, denk ik, uh, iets, iets wat we goed moeten onthouden. Ja, ja. Dat wij moeten niet alles tot het naadje van de kou willen weten, want de ondergrondelijke dingen zijn voor God. Je moet het geheim het geheim laten. Ja. En dat is ook... Dat is en dat goed. is wat voor mensen die hun verstand gebruiken, vaak wel heel lastig. Dat heb jij natuurlijk ook met Fabulous Seven toen je zo op pipi klein begonnen bent. Ja. Denk je Moet dat nou allemaal zo? Zal je vast wel eens gedacht Absoluut, hebben. Absoluut, ja. ja. En, en, en nu zit je toch zeven keer 24 uur. En je bent voor, voor, voor, voor tienduizenden, honderdduizenden ja. mensen tot zegen. Dat, ja, ja. Sommige dingen weten we gewoon niet. We kunnen nee. niet, de heer zegt wel van ik zal jullie de toekomende dingen voor zeggen. Maar ook alleen maar dat stukje wat hij aan ons durft toe te vertrouwen. Want als ik over de berg heen zou kunnen kijken, zou ik absoluut verkeerde beslissingen nemen. Uh, en, dat kan ik niet, daar wil ik niet over horen. Nee, maar het ligt voor de hand dat als jij dingen weet die in de ja, toekomst ja. gaan, dan ga je voorzorgsmaatregelen nemen. Dus het is ook Gods wijsheid dat hij de ondergrondelijke dingen voor ons verborgen houdt. Want als we het zouden weten, zouden wij uh, onszelf gaan beschermen... ...zouden we niet meer op God vertrouwen, ja. zouden we dingen doen. Het komt toch wel goed. Het komt, ja. Ja, ja, tegen, ja dat klopt ook. Ja. Kijk, Daniel snapt ook niks van de profetie die hij kreeg. Ja. Daniel, die snapte er ook niks van. Nee. Uh, ja, en, uh, dat is wat, uh, heel mooi hoe God daar met hem eindigt. Hij zegt hier, Daniel, ja. hij zegt tegen die engel... ...meneer, waarop zullen deze dingen uitlopen? Ja, ja, ja, ja, wij weten het zo'n ja. beetje... Ja omdat het geopenbaard is. Maar de engel zei tegen hem. Ga heen Daniel. Want deze dingen blijven verborgen. En verzegeld tot de eindtijd. Velen zullen zich laten reinigen en zuiveren. Dat is het eerste wat we doen moeten. Ja. Want zonder reiniging, zonder heiliging zal niemand God zien. Amen. En louteren. Maar de goddelozen zullen goddeloos handelen. Enzovoorts. En dan krijgen we hier het slot van. Uh, welzaligheid die blijft afwachten. En dan krijgen we die, die duizenden jaar, ja. uh, maanden. En die, die tijd van dat de tempel gereinigd ja. wordt waar we het over gehad Precies. hebben. En dat ze rouw hebben over het zien ja. van de Messias. En onze taak is en blijft om in deze tijd waarin Israël zo gebruikt wordt door God. En zo door de hele wereld aangevallen wordt. Om zo Israël te zegenen. Ja. Door onze gebeden, onze vriendschap. Ja. En... en en, en zo helpen wij Israël door deze tijd heen. Nou, gewoon... en, en behalve dan de mensen, de vangensleer, jullie zondaren, wegriep met jullie. Nou, daar, daar ben je geen ziel mee. Nee, nee, zeker niet. Jan, de tijd zit erop. Ik wil jou heel hartelijk bedanken. En ik wil eigenlijk ook wel eindigen met dat, uh, dat stuk wat, wat jij net noemde in Daniel. Want God zegt daar ook tegen Daniel, aan het eind van de tijden zullen de dingen steeds meer openbaar ja. worden. En uh, nou ja, namens... Uh, uh, het Nederlandse volk zou ik bijna zeggen <laughs> uh, wil ik jou toch wel danken dat jij uh, zeg maar een stukje van die openbaring aan ons door mag geven die de Heer aan jou gegeven heeft uh, want daar komt letterlijk uit wat, uh, ja, wat God ook uh, uh, zeg maar heeft beloofd dat aan het eind van de tijden steeds meer ja. onderzoek gedaan wordt jij hebt heel veel onderzoek gedaan en dat st dingen steeds meer duidelijk worden en we willen je daar heel voor, hartelijk voor danken dat je dat met ons wilde delen ook weer in deze serie. En we hopen dat de heer je nog heel veel jaren geeft. Zodat we nog uh, lang van jou mogen genieten. Ik hoop dat niet. Want dan duurt het zo lang voor de heer weer terugkomt. Oh nee, oh nee. Niet te vrouw worden, Jan. <laughs> <laughs> Hartelijk dank in ieder geval voor jouw uh, tijd. Uh, die je met ons in deze serie hebt uh, wilde, willen besteden. En al jouw inzichten uh, hebt willen delen. En nu thuis. Uh, ja, het zit erop. Uh, God zei het al tegen Daniel. Daniel. Um, dit is allemaal voor jou verborgen, maar aan het eind van de tijden zullen dingen steeds meer duidelijk worden. En dat gebeurt door onderzoek, zegt God. En dat is ook voor ons weggelegd. Als wij meer onderzoek gaan doen in het woord van God, dan zullen we steeds meer kennis krijgen en steeds meer inzicht krijgen van Gods bedoelingen voor deze tijd. Hartelijk dank voor het kijken naar deze serie. En wie weet ziet u ons terug in een nieuwe serie Eindtijd en Profetie.